In 82 landen, waaronder Nederland, worden occupy manifestaties gehouden. Bij een verkeersongeluk bij de grensplaats Bogels in Limburg is vannacht een dode gevallen. Volgens de politie zaten er drie jongeren in een auto die de onbekende oorzaak over de kop sloeg. De bestuurder zat bekneld en overleed in het wrak. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de leeftijd van de slachtoffers van het ongeluk in Bogels is nog niets bekendgemaakt.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 Tweede uur van 4-7. Dit uur doen we Crack the Playlist. Felix Murders is hier en heeft zijn elf beste en mooiste platen meegenomen. En laat ze zo meteen horen. Hij heft zijn handen ten hemel. Alsof het niet waar is, maar het is echt zo. Oh, ik heb er elf meegenomen. Maar elf. Dat ook niet, ik heb ongelooflijk veel goede, beste en fantastische platen. En ik dacht, nou weet je, ik, ik kies het moment van de dag voor deze platen. We gaan ze zo meteen horen. Eerst naar Andy Houtkamp. Die volgt het WK honkbal de finale. Nederland tegen Cuba. Andy. Nou, daar heb je ook een hele goede gast bij hoor. Want uh, bij langs de lijn heb je nog met hem mogen werken. En dat is heel lang geleden. Ik weet niet meer hoeveel oorlogen geleden, maar in 19, ieder geval 12. Nederland. Wat zeg jij, Felix? 1912. Ja, zoiets, hè? <laughs> Nederland-Cuba, de finale van het uh, WK. Heel, heel spannend. Na drie innings allemaal drie keer aan slag geweest. Uh, uh, drie innings aan slag geweest. Uh, de heren uit Cuba en uit Nederland. En staat 0-0, een pitchersduel. Maar het is ontzettend spannend, want wie wordt er wereldkampioen? Ik denk dat we het over twee uur zullen weten. Een wedstrijd van de Werpers wordt het. En die houtkamp blijft het volgen. Goedemorgen, Felix Meurners. Goedemorgen, de boeren. Ja, dag. Ja. Uh, aangeschoven met, uh, met mooie plaatjes. Ja, nou, uh, ik, het kost mij altijd ongelooflijk veel moeite... want ik uh, heb dan natuurlijk zo'n computerprogramma... Uh, waarin ik uh, ratings geef. Het is toch een Engelse titel, dit, dit, dit programma. En dan, die sterretjes die bepalen dan uiteindelijk uh, een soort longlist... en daar heb ik dan heel lang over zitten na te denken. Toen dacht ik, waar zal ik de boer vanochtend eens dus mee verrassen? Nou, ik ben benieuwd. Met Iels? ja. Thank you. Cares. Wrapped up all nice and neat in my suitcase I take her down the street to a place with plenty of space for me I am alone Try to get inside my tired head yeah. I am alone I am alone Lone Wolf van Iels. Waarom uh, dit nummer vind nou, Dat dacht ik altijd, die vraag kwam. Ja. <laughs> zo logisch ook hè, om te stellen dan na afloop. Nou, om, uh, ik vind het een ongelooflijk leuke band. Met uh, hele grappige teksten. Bijzondere teksten, soms cynisch ook wel. En uh, de manier waarop ze muziek maken spreekt me aan. Um, ja, Ik werd op een gegeven moment ge geconfronteerd met het nummer Beautiful, Beautiful Creek. Prachtig nummer, ik ga het nu niet zingen, want uh, daarvoor is het te vroeg in de ochtend en maak ik iedereen wakker. Maar um, toen werd ik gegrepen en ja, van, de, van de ene cd kwam de andere. Ze brengen steeds meer cd's Dus Ik zag een optreden van zijn Paradiso, dat was echt fenomenaal. Daar moest ik ongelooflijk om lachen, ook omdat we waren lang aan de drank na het optreden en in één keer komen ze met z'n allen weer het podium op. Yay. En dat blijken ze dus steeds te doen, maar goed, dat wist ik niet. Dus dan begon het concert weer van voor naar aan. Mooie herinneringen. leuke bent. En Iels. Buffalo Springfield. Ik reed door de Verenigde Staten in de auto. En ik dacht, hé, dit is een lekker nummer. wie is dat ook alweer? En toen had je Shazam nog niet op je mobiele telefoon. Het heerlijke programma waarmee je kan opzoeken wie wat zingt. Ja, en toen moest ik dus echt in mijn geheugen gaan spitten. En toen kwam ik er pas vrij laat achter. Namelijk bij de afkondiging. Ik krijg, ook, ik krijg ook in mijn oor. Ja, je zit lekker mee te zingen. Aan deze ik. Dat muziek is wel. Is dat, dat als je in de auto zit, dan ga je echt harde harder rijden. En dat mag niet in Amerika. Nee, dan dat kan niet. Met, komen ze met zo'n politieautootje achter je aan. Deze hippies gaan terug naar het bejaardenhuis, uh, fluistert iemand in mijn oor. Ja, heerlijk. Ja, lekker hè. Nou, ik vind het toch wel een beetje raar om met jou hier nu over te praten. Want jij deed vroeger niet anders natuurlijk dan deze plaatjes aan elkaar praten en aankondigen. Mm -hmm. Ja. Ja, het is toch wel vreemd om het nu een keertje andersom te doen, moet ik zeggen. Maar, uh... Dat is wel weer eens leuk. Hè? Ja, dat is ook zo. Een laatparte ervaring. Dat, uh, absoluut. Ik, uh, ik uh, vertel je na afloop hoe ik het vond. Maar uh, Alone Again Or, dat is de volgende op de lijst. Waarom deze? Altijd een van mijn favoriete nummers geweest. Um, en uh, Het is laatst nog een keer een hit geworden van Collectico. Het is een heel gecompliceerd nummer. Het is een prachtig nummer ook. Een middenin zit van die Mexicaanse trompetjes. En als je het hoort, nou, nou, nou, dan val je in zwijm. Tenminste, ik viel in kat en ik, ik heb het... Um, een jaar of tien geleden heb ik het nog eens uh, in, in, de, in, de, in, de, in de auto gedraaid in de cd. En er waren wat jonge meiden bij me en die hebben meteen de CD gekocht. Toen dacht ik, kijk, dat is pas goede Hou die gedachte vast, want toch eerst even in die Houtkam, want QA heeft gescoord. Het is 1-0. Het is 1-0 voor Cuba ja. inderdaad. Een uh, hele mooie twee tweehonkslag uh, van Freddy Cepeda. Hij is de aangewezen slagman. Werpers hoeven niet te slaan. Dus uh, mag je daarvoor iemand uh, uh, alleen in het slagperk zetten. Die hoeft dan weer niet in het veld te staan. Nou, dat hij kan slaan, dat liet hij zien. Een uh, spetter van een twee honkslag. Via een uh, wilde worp, zoals dat heet, kwam hij op het uh, derde honk. En toen een uh, verre vangbal geslagen door Despagne. Waarop uh, deze Cepeda kon scoren. Dus even wat problemen voor Rob Koordemans. Want de volgende man, Guriel, die slaat de bal uh, net buiten uh, de hekken. Maar die raakt hem ook goed. Uh, even wat problemen in de eerste helft van de vierde inning. Nederland staat 1-0 achter tegen Cuba. I've waited patiently Again or Love. Felix, je keek net naar de lijst en toen zei je, ik heb eigenlijk de verkeerde meegenomen. Ja, nou, Waarom? Ik heb er, uh, geloof ik, uh, 1500 met zo'n sterretje erachter. Ja. En uh, ik had er dus 35 andere kunnen meenemen. Maar dat heb ik niet gedaan. Stom, hè? Nee, ja, dit, dat dit is het niet. Ik weet een, niet wat het de rest is de, de lijst staat. De is dit is echt wel een van Maar ja? ik, ik, ik vind het zo lastig om, om, om, om muziek uit te zoeken op grond van, ja, wat, wat zijn nou je beste platen? Ik heb er van, van, van langs ons leven zoveel gedraaid... ik draai nog elke dag thuis muziek... dat ik... Ik weet echt niet wat de beste platen zijn. Dus toen draaide ik gisteren Black Dab. toen moest ik weer denken aan Daniel Lanois. Want dat, dat is een producer die bijna aan het hart ligt. Bovendien heeft hij ook prachtige solo-cd's uh, gemaakt. Daniel. En uh, dit is dan een, een soort ja, supergroep die hij gevormd heeft. Ja. Onder andere met een, een Belgische dame erin... En, en uh, ja, toen dacht ik... zal ik die ook maar op het lijstje zetten? Ja, die heb ik ook op het lijstje gezet. Love nou, lives. Ja. Black up met Love Lives. Felix, je zei net, ik heb 3500 nummers. Nou ja, meer eigenlijk, misschien ook wel. Misschien zit ik er wel een Vijf beetje miljoen. naast. Vijf miljoen <laughs> nummers, met 3500 sterretjes. <laughs> en te veel eigenlijk om op te noemen, want bij elke plaat bedenk je wel iets. En ja. is er is altijd wel iets waar je aan denkt. Ja. Is, dat, is dat bij echt elk nummer dat je hoort, dat je denkt, oh ja, toen was ik daar? Of toen deed nou, ik dit? Nou, veel nummers wel, ja. ja? Dat, dat ik dacht van, uh, oh jee, yeah, yeah. dat waren nog eens lang vervlogen oude tijden, zeg. Um, maar of, kan je dan of, nog wel gewoon naar muziek luisteren? Of de, heb je met elkaar te wel. wel. dat kan nog wel. Dat is, dat, is, dat is ook verder geen probleem. Ik bedoel. Uh, dus de, ik luister natuurlijk dag en nacht naar muziek. En ik hou ook de, de moderne toestanden bij, zou ik maar zeggen. Dus ik, ik volg het. Wat is een moderne toestand? <laughs> en dat wil ik, daar wil ik verder niet over uitweiden. Maar daar komen we straks op. Um, dus ik, ik hou. Ja, ik hou ook van allerlei soorten muziek. Ik heb nu toevallig uh, vrij veel Engels meegenomen. Maar uh, ik herinner me Brenda Fassi dat ik in, in Zuid-Afrika reed. En ik kwam door een ongelofelijke mensenmenigte. Alleen maar donkere mensen. Alleen maar. Die ja. hadden de hele nacht feest gevierd en ik moest morgens naar het vliegveld. En ik zette die, die plaat uh, Vondale, Ik zette keihard in mijn auto aan. En ja, ik weet gewoon op handen gedragen. Ik moest wel eens waar rijden met... met <laughs> uh, maar ja, het was geweldig. Al de, de, ging je naar dus muziek kan ook ongelooflijk verbroederen. Iedereen weet dat natuurlijk. Maar ja. ik, dat, dat heb ik toen meegemaakt. Maar goed, die zal ik nu niet laten horen. Wat jammer nu. Nee, jammer ja, Dan zou je meteen het beeld krijgen van jij die op handen wordt gedragen naar het vliegveld. Ja. Ja. Al daar. Wel een andere staat er op je lijstje. Uiteraard, wat je hebt ja. elf meegenomen en meer. Burning Down the House. Ja, ja. ram hem erin. Thank you Met rijden Talking Heads even weg, want er is gescoord door Nederland op het WK Honkbal. Andy? Ja, zeker Deborah. En het gaat uh, goed hoor. Meteen terugslaan als je 1-0 achter staat. Het was uh, Sidney de Jong die met vier wet op het eerste honk kwam. Toen een honkslag van Kurt Smith. En daarna Brian Engelhard die ook een honkslag sloeg. Uh, waarop uh, City de Jong kan scoren, de gelijkmaker 1-1. En het uh, blijft mooi, want het eerste en tweede honk zijn bezet voor Nederland... met nog helemaal niemand uit. Dus Nederland doet goede zaken, want die hele goede werper... die is er nu ook al meteen afgehaald door de coach van de Cubanen. Dus het eerste uh, bloed, om het zo maar te zeggen, was voor Cuba... maar Nederland slaat keihard terug in de tweede helft van de inning. Staat het 1-1 en meer kansen voor Nederland om te scoren. Burning Down the House van de Talking Heads. In een wel heel bijzondere versie. Namelijk compleet met honkbalflits. ja, ja, wat, uh... ja dat, dat hoort erbij vind ik. Ja toch hè. Dat ja. Maakt wel, uh, je maakt live radio of je maakt geen live radio. En dus, uh, wat je heb je met deze plaat? Met uh, Burning Down the House. Nou er is een film gemaakt in 1984. Stop Making Sense. Heb je die film ooit gezien? Nee. Dat is jammer. Want het ja. is echt de beste popfilm ever. Het is David Byrne is de, de, de man, de grote man van de Talking Heads. Een man die mij ook aan verschillende andere soorten muziek heeft gebracht. Want hij uh, ging naar, naar Brazilië en uh, allerlei andere werelddelen... om te grasduinen uh, in de lokale muziekculturen. En David Byrne die komt dan op alleen met een transistorradiootje... en die begint dan met stampen met zijn voet. En op een gegeven moment een gitaartje erbij... En zo breidt die film zich langzamerhand uit. Steeds komen er weer nieuwe muzikanten bij, met elk nummer één. En op een, op een gegeven moment staan ze met z'n allen op het podium en dan zingen ze bijvoorbeeld dit nummer Burning Down the House. Trouwens in een veel uh, hoger ritme, dus ik, deze, deze versie kende ik niet. Een beetje trage versie. Kunnen we je hoor. toch nog verrassen? Ja. Dus, um, ja. Nou ja, en, echt, je moet die film zien. We gaan hem kijken. En we gaan ook even kijken naar Andy Houtkamp. Want uh, Nederland scoort opnieuw Andy. Ja, ja, ja. ja. Het is uh, weer een punt voor Nederland. Kurt Smith scoort op een honkslag van Jonathan Schoop. En dat is uh, heel knap hoor, want vlak daarvoor het broertje van Jonathan Schoop, uh, Charlon Schoop, die legde er een stootslag neer. Een zogenaamde opofferingstootslag, want het eerste en tweede honk was bezet. Hij legde dan een uh, kort klapje om die honklopers op te laten schuiven. Die stonden op het tweede en het derde honk en daarna kwam Jonathan Schoop, de derde honkman van Nederland aan slag. En hij slaat een honkslag, waardoor gescoord wordt door Kurt Smith. En uh, Nederland met 2-1 voor staat. En Nederland weer het derde honk bezet heeft. Met nog maar één man uit. En Kallian Sams, de midvelder van Nederland, aan slag. Dus het eerste en derde honk bezet. Kallian Sams aan slag. Eén uh, man uit. Nederland met 2-1 voor. Gaat het groot feest worden? Of niet? We zullen het zien. Even een bal meenemen. Oh, die is geraakt. Kallian Sams. Nu uh, aan zij, dus die kan rustig naar het eerste honk lopen. Maar Nederland heeft volle honken. Ik weet niet of ik dit nog even verder uh, van nee, je mag nee, vertellen, want dit wordt toch wel heel is. erg spannend en misschien wel een heel belangrijk moment in uh, de wedstrijd als die nieuwe werper Alvarez, die grote problemen heeft, uh, net als zijn uh, voorganger met de Nederlandse slagploeg de volgende man in het slagperk gaat krijgen, Danny Rombly, speler die ook uh, uh, in uh, Amerika heeft gehongerd, maar nu in Utrecht uitkomt voor UVV. Die gaat aan slag komen met drie honken bezet. En Rombly, die heb ik heel veel zien spelen. Dat is een man die de bal heel goed kan raken. Maar hij kan ook goed kijken, want als hij vier wijd krijgt... dan scoort Nederland automatisch een punt. Drie honken bezet. 2-1 voor Nederland. We zitten in de tweede helft van de vierde inning. Wat een spanning en misschien wel sensatie. 25 keer wereldkampioen is Cuba. Nederland natuurlijk nog nooit. Want het staat voor het eerst in de finale. Voor het eerst dat een Europese ploeg in de finale staat. De eerste worp van die werper Alvaris was een goede. Want werd misgeslagen door Rombly. En nog altijd die drie honken bezet. En één man uit. Een goede klap kan een heel, heel veel daalde zwaard worden voor Danny Rombly. Kijken wat die kan doen met de volgende pitch van Alvarez. Die zal niet mooi zijn, want die Alvarez... oh, die gaat nog even met zijn catcher praten. Ja, die gaat uh, even zeggen van... je moet die en die bal gooien, want dit is een hele goede slagman. Ze kennen die mensen allemaal. En uh, deze Alvarez heeft nu even een uh, onderrondje met zijn achtervanger. Ik denk dat jij nog maar eventjes met uh, Felix door moet gaan. Dat gaan we zeker doen. Met Nederland drie honken bezet en een onderrondje tussen de Kubanen. die Romley mag straks uh, proberen natuurlijk Nederland te... Uh. Ja, over de thuisplaat te slaan en een uh, goede voorsprong op te bouwen. Maar luisteren we naar Felix. Fink. sort of revolution. so far Let me know when we get there If we get there Let me know when we get there I've of Revolution van Fink. Je luistert naar 4-7 van BNN. Crack the playlist met uh, Felix Murders. Felix, je mag straks vertellen wat, uh, wat je hebt met Fink. We gaan eerst nog even naar Andy Houtkamp. Andy, Nederland had drie honken bezet. Twee mannen mochten nog aan slag komen. Maar... Ja. Het is niet van de ja. Helaas, drie slag voor Denny Rombly. En eh, mooie vangbal van de Werper op een hele harde klap van uh, Dwayne Kemp. Levert dus verder geen punten op. Maar Nederland leidt in de eerste helft van de vijfde inning met 2-1. En in die eerste helft van de vijfde inning zijn er alweer twee Kubanen uit. Dus het gaat goed voor Nederland. Felix, Fink, Sword of Revolution, we komen er nog even op terug. Ja, Fink... Waarom uh, is het een bijzonder nummer voor jou? Nou, omdat het nou eindelijk een keer een, een nummer is van Fink... wat, wat uh, mooi geproduceerd is, uh, waar hij ook weer wat doet... met al die elektronische effectjes. En, en, en drums, maar het is opengehouden. Uh, het klinkt briljant. En ja, als je thuis beluistert op je stereo, wauw, dat, dat komt... Trouwens, hier kwam er ook heel wat uit hoor, maar ik vind natuurlijk afgeleid ze nu aan de Andy Houtkamp. Ja, dat weet ik al ook Blijft fascineren. Ja, het is een Brit, Fink. Ken je hem? Mm, ja, een beetje, maar niet heel erg goed. Hij staat niet in mijn platenkast, laat ik het zo zeggen. En hij uh, zingt zo heerlijk weemoedig op de vroege ochtend. Dat je denkt van, uh, zou ik nou in slaap vallen of ga ik er even tegenaan? Ik ga er tegenaan. Zo is het. Met, uh, met L.A. Woman. Van de Doors. Ja. are filled with fire If they say I never loved you You know they are Oh, en wakker zijn we weer, Felix. Ja. Uh, uh, Morrison, die dan in één keer zo van... La, la, la, la, motor, la, la. Heerlijk, die stem en die Ray Manzan die dan op, dat, op die keyboards een beetje... op dat orgeltje zitten te, te slingeren. E, ja, dat is een van mijn favoriete nummers. Ik had Waarom? de Beatles kunnen meenemen, ik had de, ik had de Stones kunnen meenemen. Het ja. is dus uit die tijd en het is uh, icoon van die tijd natuurlijk, Jim Morrison. Welk meisje was er niet verliefd op? Jim... Maar waarom is dit de favoriet? Ik niet hoor, ik was niet verliefd. Op. Nee, maar jij was toen nog niet geboren. Denk Precies. Ik. Nee, dat klopt. Ik heb geen idee hoe oud je bent, maar... Uh, <laughs> ik ga het ook niet verklappen ook. lijkt me 22. Ja, uh, helemaal, helemaal goed. Maar uh, <laughs> waarom, waarom is dit dan de favoriet? Want de Doors hebben we natuurlijk wel meer nummers gemaakt. Ja, nee, dat is ook zo. Maar uh, ik, ik had er inderdaad 200 andere kunnen meenemen maar, uh, van de Doors. Ik weet niet of ze er zoveel gemaakt hebben. Maar uh, dit is een nummer dat zo heerlijk pompt uh, en gaat... En ja, de, je dient er mee mee. En je zingt er ook mee mee. Je kan er lekker mee mee schreeuwen. Vooral als je maar heel hard hebt staan. Je moet hem maar hebben. Daarom ging de volumeknop hier ook een beetje ja, omhoog. Heerlijk. Op tien. Keihard swingen. Um, uh, Herbert Grunemeyer. Herbert Grönemeyer. Ja, heb je ook meegenomen. Ja, dat is, uh, omdat ik denk, er wordt al zoveel Engels gedraaid op de Nederlandse radio. Laten we eens uh, wat Duits laten horen. Dat komt bijna nooit aan bod. En Herbert Grunemeyer is echt een waanzinnige popartiest uit Duitsland. En dit nummer. Is zo'n mooi verhaal over een gebroken liefde. De manier waarop hij dat vertelt. Gib mir mijn herz terug. Du brauchst meine Liebe niet. Dat is te snel hoor. Gib mir mijn herz terug, bevor het auseinanderbricht. Je eer, je eer du geest, om zo leichter, zo so leichter wird's für mich. En nou komt hij. Ja, maar ja, nou stopt hij. <laughs> Schatten in Blick, dein Lachen is gemalt. Deine Gedanken zijn niet meer bij mij. Streichelt mich mechanisch, völlig steril. eiskalte hand, kraut voor dir, für mich leer en verbraucht, alles tut weh, Heb Flugzeuge in mijn bauch.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 Doch niemand, der mich quält Niemand, der mich zerdrückt Niemand, der mich benutzt, meiner will Niemand, der mit mir redet Nur aus Pflichtgefühl Der nur seine Eitelkeit an mir stiehlt. Hij schnappt, oh, af en trocken schlugt. deze versie niet. Vloekzorgen in baal. Nee, wat, wat is er met deze versie? Nou, dit is een vrij minimaal uitgevoerde versie. En ik, ik ken er een die veel voller klinkt. Maar uh, ja, kennelijk heeft die Greunemeyer nog meer gedaan in zijn leven, wat ik niet weet. Ik vond hem wel heel mooi. Dit is typisch ja, wel is inderdaad. Een, is iets wat je opzet als je liefdesverdriet hebt. Het is echt een prachtig liedje. Vaak maar, gedraaid? Schattenblik. Ja, nou, dat eerste. Dat... Schattenblik. Ga dat maar eens vertalen. Zijn er mensen die dat kunnen vertalen? Bel de Bora 0800 1121. Ja, Misschien zijn er mensen die uh, die dit kunnen vertellen nog uh, binnen nu en uh, een minuut of acht. Zo'n mensen die Herbert ooit hebben zien op optreden. Ik, ik heb eerlijk gezegd nooit een concert van Grenoemaar gezien. Waar ik wel ben geweest, was op het concert van Isle of Wight. Dat is een legendarisch concert geweest in 1970. Ik werkte toen voor de BRT-radio en ik moest verslag doen. En ik was kapot nou, een heleboel dagen daar rondlopen op dat festival. In die zompige, modderige grond. En um, ik, ik ging kijken naar het optreden van Jimi Hendrix, want ik hoefde niet meer op de radio. En ik zat naast de speaker, Jimmy, een, dat zijn laatste concert. Het was knoeperhard, maar ik viel in slaap. Dat is toch wel heel knap? Ik heb niks van het hele concert gehoord. En daar heb ik ook drie dagen niks gehoord. Het is wel een prestatie op zich om naast deze muziek in slaap te vallen. Jongens, knetterharde, snijdende gitaar. Die dwars door je buis van een heen gaat. Hé, hey Joe, hij hoort eigenlijk in elk lijstje thuis, denk ik. Als je favoriete nummers maakt. Ja? Niet? Ja, denk ik. Okay. Ben je hem al vaak tegengekomen? Nee, nou, heel vaak. In the middle of the night. Ja, precies. Ja, nou mooi. En ook op alle andere lijstjes zo'n beetje. Hoe staat het met het Nederlands honkbalteam? Het Nederlands honkbalteam uh, dat staat nog altijd met 2-1 voor. En de Kubanen zijn aan slag. En Misschien maken het twee we wel uit? iets legendarisch mee. Ja, dat zou wel heel mooi zijn, hè? Ja. ja. Maar uh, ja, jij gaat het niet meer meemaken, want jij gaat zo weer slapen, denk ik. Ik ga zo naar bed? Ja. Zeker. Het was een lange nacht. Dat denk ik ook. Maar wel leuk om dit op deze manier af te sluiten. Ja, hè? En we sluiten het af met een, uh, met een heel toepasselijk nummer, denk ik ook. Oh, slaap lekker toch? Ja.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 van ik zij tegen haar dus. Sla lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij Is fantastisch toch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 wat ik zei tegen haar. Slaap lekker van Eva de Rover in een mix met Diggy Dex. Felix Murders, dankjewel. je wel. Voor jouw favoriete ja, nummers. En slaap lekker zometeen. Ja, ik ga onder de wol. Ja, je hebt groot gelijk. Onder de wol, ik heb helemaal geen wol. Nou ja, wel rusten in ieder geval. Dat was Felix Murders. En dit was het tweede uur van 4-7 van BNN. Crack the playlist. Straks gaan we naar Eindhoven, waar de WK bijbroken is. Ja, echt... En uh, uh, we reizen ook nog af naar Australië, waar heel hard wordt gereden met auto's op zonne-energie. En je hoort ook waarom de Occupy-beweging, je weet wel, al die demonstraties tegen het kapitalisme... en het uh, winstbejag van de banken en de investeerders, al lang, lang, lang, lang geleden voorspeld was. Door onze eigen astroloog. Tot zometeen, derde uur van 4-7.